Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. ME'ers die met oud en nieuw moeten werken krijgen snel een booster. Ze krijgen met voorrang zo'n prik die hun coronabescherming weer op peil moet brengen. Het kabinet heeft daar toestemming voor gegeven. Meldt de politievakbond zodat er in de nieuwjaarsnacht genoeg gezonde ME'ers zijn om de boel op straat in de gaten te houden. En vanaf het vliegveld van Rotterdam zijn net twee vliegtuigen vertrokken... naar Oostenrijk, bomvol ski-liefhebbers Die hopen dat ze de nieuwe Oostenrijkse coronaregels net omzeilen. We gaan nu een dag eerder. Dus geen problemen daar? Uh, nou, ik hoop het niet, anders kan ik gelijk op de volgende vlucht terug. U hoeft niet in quarantaine zaterdag? Nee, nee, nee. Dat weet u zeker? Over anderhalf uur zijn we er, dan weten we het. <laughs> vanaf morgen moet je in Oostenrijk een booster hebben gehad... en anders moet je in quarantaine. In Amerika. Erika heeft een zwangere vrouw een kindje gekregen in een zelfrijdende auto. Ze was met haar man onderweg naar het ziekenhuis toen de geboorte van hun dochter begon... De man zette de Tesla op autopilot... zodat hij de hand van zijn vrouw kon vasthouden, schrijft het AD. Het meisje werd gezond en welgeboren voor de deur van het ziekenhuis. En als jij je kerstinkopen nog moet doen, bereid je dan maar voor. In veel supermarkten is het achteraan sluiten met je karretje. Door de lockdown moeten de winkels s'avonds om 8 uur dicht. en Dus komt iedereen eigenlijk tegelijk. Sommige supers proberen klanten te lokken in de vroege uurtjes. De winkeltijdenwet zegt dat je vanaf ochtend zes uur open mag zijn. Nou, dat is wel heel vroeg voor heel veel mensen. Maar heel veel winkels, heel veel supermarkten zijn deze dagen, vooral vandaag en morgen, zijn die ook om 7 uur al open. Ze hebben het kabinet gevraagd om wat langer open te mogen blijven. En het weer nog, de dag begint bewolkt en in het midden en noorden is het regenachtig en daar kan het ook behoorlijk glad worden. In de loop van de dag gaat de temperatuur omhoog, vanavond komt die uit op 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noorden en midden van het land is het plaatselijk glad door ijzel of bevriezing. Of de A27 Utrecht Almere bij het EMS staat 4 kilometer file. Richting Almere tussen Huizen en Afrit Almere Haven 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 A wonderful Christmas time Simply having a wonderful Christmas time The choir of children sing their songs The party's on, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Ooh, simply having a wonderful Christmas time, we're simply having a wonderful Dit was uh, Paul McCartney met Wonderful Christmas Time. En hier in de studio hebben we toch een discussie met die Gert. Of het wel een echt mooi kerstmisnummer is. Maar het is toch wel hartstikke mooi kerstmisnummer, Ik vind het vreselijk afgeplakt. Ik heb het vanochtend alleen al drie keer gehoord. Ja, en? Hoe ja, mooi toe. is. Nu? Vannacht een keer, in mijn hoofd? Ik was trouwens van de week op de radio dat zeker 1500 keer de, hetzelfde nummer hoort tijdens kerst.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 And hang up my stocking at Christmas Open my presents and I'd be glad But the last time I played Father Christmas I stood outside a department store A gang of kids came over and bugged me And knocked my reindeer to the floor He said, oh! This is the recording toy We don't want a jinx or a monopoly money We only want the real McCoy Father Christmas, give us some money We'll beat you up if you make us annoyed Father Christmas, give us some money Don't mess around with those silly toys But give my daddy a job cause he needs work He's got lots of mouths to feed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 originele nummer van mijn favoriete band. The Kings. En Pim en ik hebben daar een discussie over. <lacht> ja. Waar niet over als het om muziek gaat. Ik vond het een leuk nummer. Ja, daar ik gaan, ook. En dan gaan we nu het gesprek aan met Dolly Tempierik. Maya, ga je gang. Dolly met Maya.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 Ja, ja, ja. Maar ik ben ja, ja. ook heel blij dat je die kerststal uh, nog uh, een stuk uh, ja, meegenomen hebt. Ja, het is wel een. wat het uh... was, Marja, want eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling om een beetje een diepte gesprek met, met uh, de eigenaar van die kerststallen te hebben. Uh -huh. Maar door alle a's en o's en o's oh, is dat er helemaal niet van gekomen. Die man die had zoveel te vertellen over die kerststallen. Ja. Dat, uh, het is gewoon een rondleiding geworden, en achteraf ben ik daar reuze blij om. Nou, zeker. Het uh, ja. is echt een, een, een, een, een geluk bij een ongeluk. Ik geloof dat Ger ja. nog wat wil vragen aan je. Ja, Ja. Nee, Ger? Nee. Oké, okay, ik ben ook doof. Hé, hey, Dolly. <laughs> ja, Ger. We bellen jou iedere woensdag ongeveer op, op hetzelfde moment, hè?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 Nou, ik kan iedereen aanraden, ook al dat het Zandvoort uh, ook een prominente rol speelt, want zeker. de ballon kwam uiteindelijk in Zandvoort strand, uh, op, op de grond. En ja. er was nog een familie Fransen, waarvan één tellig nog leeft, die proberen we te achterhalen, die zijn ja. actief betrokken geweest bij de redding. Ja, zeker. Nou, er zijn meerdere mensen betrokken geweest bij de redding en... Uh...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 Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen... want dat hangt af van de belangstelling van de lezer... en natuurlijk ook van de leeftijd van de lezer. Maar we hebben natuurlijk altijd nog... Erik of het Kleine Sekteboek. Dat is natuurlijk de titel die bij Bommals past. Maar ook andere sprookjes van hem zijn nog heel goed te lezen... alhoewel niet alles meer verkrijgbaar is. Dat is een beetje lastig, zo vijftig jaar geleden. Ja. Maar kan, uh, vandaag is uh, bij uh, Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren... is uh,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 En wil je wat algemene beeld hebben van uh, Bollmans, van de humoristische stukken, maar ook de ernstige stukken, dan zou ik de brandmeester willen aanbevelen. Ja. Dat is een, een dun drukje van uh, van, van Oorschot, uh, dat is twee jaar geleden uitgekomen. En dat, dat is een, jaar, een hele bloemlezing van allerlei stukken van Bollmans. Ja. Oh, hele komische verhalen ook.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 Ja, kijk, hij heeft de verschillende kerstverhalen heeft hij natuurlijk geschreven. En uh, uh, die zijn zeker wat te lezen. Uh, en Elsevier heeft de, de, deze week ook nog een verhaal van, hem, uh, van de kerstengel geschreven. Maar ik weet niet precies op welk voorval u doelt. Nou, ik heb van de secretaris uh, gekregen een fragment dat hij twee dagen voor zijn overlijden zou hebben opgenomen. Uh, ja. Maar goed, we gaan het gewoon horen. Ik denk dat dat ja. het juist is, dan weten we waar het over gaat.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 wat beter? Ja, wel beter vergeleken bij, uh, bij vorige week. Ik heb een week in bed gelegen, wat nog nooit gebeurd. Maar uh, ik ben alweer een beetje opgekrabbeld. Maar dan heb je zo'n lamlender lam gevoel. Je denkt dat je nooit meer goed komt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Nee. Ik heb dat net per brief brieven naar de bus gebracht. Want je We moet in beweging komen. Ja, ja, ja. Meneer ja. ja. heeft het volgens u, en dat is dus ook de vraag van... Uh,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 En er wordt ook wel eens een speech gehouden door een vader. En uh, dat is in Holland verlegenmakend. Mensen weten niet hoe ze kijken moeten, want wij zijn eens dus te dood voor patos. Je heft dat glas, kijkt in mekaar's ogen en wordt allemaal vuurrood. En dat vind ik een test. Wij zijn zo bang om elkaar in de ogen te kijken en iets liefs tegen elkaar te zeggen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 Ja. En de uh, uh, Sex Pistols. Dat klinkt met wel aardig, ja. Jingle Bells, ja. ja. ja. En uh, uh, Chicago, met Christmas Times hier. Ja. hoor je ook niet zo vaak, nee. Uh, Guns N' Roses. Ja, ook, ja. By ja. Christmas. Maar die gaat misschien Marcel wel draaien. Dus dan moeten we even overleggen met hem. Ja, dat, twee keer kan geen kwaad, hoor. Ja, en F. Ja. ja, maar is ook wel een bekende natuurlijk. Maar erg mooi. Maar die draaien we zo ook? Uh, dat is waar, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat Geeft niet, Mark, Geeft ja. niet, Nee, ja. nee.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 Nee, meer waarom uh, het op de lijst staat inderdaad. Ja. Dus uh, ik vraag aan degene die het ingebracht heeft, hè, een van uh, mijn vrienden... Uh, om daar wat over te vertellen. Dus okay. we gaan een klein beetje duiden. Ja, ja precies. Ja. Dan is het ook een educatief programma geworden. <laughs> het altijd mee voor de norm, toch? <laughs> <laughs> nou, van leuk. En hoe laat begint ja. dat vanavond? Uh, van 8 uur tot tien uur vanavond inderdaad. Okay. Ja. Mensen mogen natuurlijk altijd inbellen. Dus ja. Gewoon naar de studio. En dan kunnen we altijd nog uh, verzoeknummers... Uh,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 Dat is denk ik voor ons... Uh, dat is niet onze generatie. Hè? Dus, uh, dat is meer ja, begin je en eind jaren 80. Ja. Dus nou. ik kan me voorstellen dat het uh, een aantal mensen niet veel zegt. Maar uh, zijn er zijn toch wel een redelijk groot aantal uh, fans van uh, Alien Borland. Ja. Dus uh, die kunnen of volgende week of de week erop dat ik het uit ga zenden. Moet okay. Moeten nog even kijken wat we volgende week gaan doen. Ja. Nou. Maar ik begrijp dus dat ik vanavond mag bellen en dan mag ik een verzoeknummer indienen.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 En hey girl. Heerlijk. Misschien is het wel leuk. Cor je is keihard bezig geweest met de ZFM website. Ja. Als je op dit moment naar uitzending gemist gaat. Naar de krochten. Dan krijg je een overzicht van al onze interviews. Oké. Okay. Die kan je dan afspelen. Leuk. De kings nog niet. Maar de krochten interviews is dat wel. Belangrijkste ja. interview is nog niet gedaan. Laat maar <laughs> Laten we horen de okay. Je dit komt op Sportivo tot het nieuws. Ja. En dan horen jullie weer na het nieuws. Tot okay. dan. Oké. Heel bedankt. Allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het midden en noorden van het land blijft het verraderlijk glad. Let dus op als je op pad gaat. De verwachting was eerst dat de gladheid in de ochtend snel zou verdwijnen. Maar door winterse buien is het op veel plekken glibberig geblazen, zegt onze weerman. Daar waar nu neerslag valt, valt hij over het algemeen nog op een bevroren ondergrond. Oh, in ieder geval zit de temperatuur heel dicht bij nul. En dat betekent ook dat het van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Heeft ook te maken met de vraag, is er gestrooid ja of nee? Als dat wel zo is, dan zijn de risico's een stuk ZFM, Dit is van de Hart van de ANWB. In het noorden en midden van het land is het plaatselijk glad door ijzel. En tot zover de verkeersinformatie.